Het blijkt namelijk uit mijn onderzoek dat alle aanvallen, alle acties van de burgers op de overheidsposities en op andere gevestigde posities worden door de rechters met name zo snel en zo efficiënt mogelijk buitenspel gezet. Omdat ze een bedreiging vormen juist van die gevestigde orde.